En ook zou Cameron direct na de operatie contact hebben gehad... met de Italiaanse premier Monti. Maar in het tv-programma Newsnight zei de Italiaanse senator Malan... dat hij dat een onbevredigend antwoord vond... en wil weten waarom Italië niet vooraf is geconsulteerd... over de bevrijdingspoging. De Brit en de Italiaan werden in mei vorig jaar... in het noorden van Nigeria ontvoerd. Straks om zeven uur komt er een officiële mededeling... van het Griekse ministerie van Financiën... over de schuldendeal met de banken en investeerders. De internationale banken konden tot gisteravond 9 uur aangeven of ze een groot deel van de Griekse schuld willen kwijtschelden. Als er niet genoeg banken meedoen, gaat de overeenkomst niet door. En dan krijgt Griekenland ook geen nieuwe leningen van Europa ter waarde van 130 miljard euro. In dat geval gaat het land nog deze maand failliet. Voor het verstrijken van de deadline zei de Griekse minister van Financiën Venizelos dat er geen grote verrassingen meer zijn. Meer dan 75 van de betrokken investeerders wil meedoen, zo liet je het Griekse kabinet weten. Tennis de Robin Haase is er niet in geslaagd zich te plaatsen... voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. Haase, de nummer 55 van de wereld, verloor in drie sets... van de Spanjaard Pablo Andujar. Haase was nog de enige Nederlander in het mannentoernooi. Thomas Schorel sneuvelde eerder al in de kwalificaties. Het weer is overwegend bewolkt, maar er zijn ook opklaringen. Vijf graden aan zee en net boven het vriespunt in het oosten van het land. Overdag eerst nog af en toe zon, later meer bewolking en wat regen vanmiddag... Dan wordt het hoogheid 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121. Dat kun je bellen met vragen en met antwoorden. Je kunt mailen naar omroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaartje-nachtzuster. En chatten is ook nog eens een keer mogelijk. En dat kan via www.nachtzuster.net. Allemaal mogelijkheden om je vraag te stellen of een antwoord te geven. Maar de mooiste is natuurlijk via de telefoon 0800-1121. Eigenlijk zijn er niet eens zo heel veel vragen meer die niet beantwoord zijn. Um, ik zit nog een beetje in mijn maag met die uh, chirurgenvraag van Joop. Het is ook een ingewikkelde vraag hoor. Maar wat hij eigenlijk wil weten is of een chirurg in opleiding... Uh, die een bepaald onderdeeltje niet beheerst... maar op alle andere onderdelen wel heel begaafd is... dan meteen out of the running is, oftewel niet meer mee mag doen. Of dat er dan iemand in te huren is die bijvoorbeeld de lastige hechtingen voor hem doet. 0800-1121. En de Euthanasietoestand waar Jasper over belde... die vraagt zich af als je nou euthanasie wilt uh, uh, laten plegen... moet je dan zeggen, en je bent heel depressief. Dan mag dat niet, maar waarom dan niet? En waar ligt de grens? Vanaf wanneer mag het wel? 0800-1121. De uitdrukking men wordt op veren gedragen... is bij mij nog niet helemaal duidelijk, bij Paul ook niet. Dus als je die duidelijk kunt maken, bel dan ook even naar 0800-1121. Leuk om net een gesprek te voeren over de platen die toch meestal drie minuten of iets langer zijn. Janina die belde daarover waarom dat was. En uh, toen vertelde Niels, de vormgever die ik net aan de telefoon had, dat er een paar hits zijn natuurlijk die zich daar gewoon helemaal niets van aantrekken. Zoals bijvoorbeeld Prince. En dat is dus een grote hit geworden, terwijl die plaat toch echt acht minuten duurt minstens. En het is ook zo lekker om weer eens op de radio te horen. Purple Rain is dit. I never meant to call you Eigenlijk gaat dit dan nog zo uh, anderhalve minuut een beetje zo door. Ja, dit is wel inderdaad, ik krijg via de chat uh, uh, verschillende malen wordt er uh, uh, gemeld door Robbie en Eline van ja, maar dit was een hit. In de vier minuten zoveel versie, niet in, die, in deze acht minuten versie die ik nu gedraaid heb. En dat is dan wel weer waar, hè? dat als het dan een echte hit moet worden... dan is er wel weer een kortere versie van, noemen ze dan ook de radio edit vaak. Oftewel, een wat meer voor de radio geschikt liedje. Maar ik vond het wel leuk om een keertje echt die hele lange voorbij te laten komen. Ook omdat ik dan even snel naar het toilet heen en weer kon rennen om te plassen. 0800 1121. Dat is het nummer dat je nog steeds kunt bellen met vragen en met antwoorden... Dat deed ook Marlies. Hallo Marlies. Hallo. Hi. Uh, ja, ik, ik ben er zo ingevallen. Ik hoorde, een, een, ik geloof, een, een Jaap, die over suïcide wilde praten. Joop, denk ik. Ja. Joop, ja, dat kan zijn. Of ik haal en, nu op, ook... Ja. Uh, ik, weet, uh, ik weet twee dingen natuurlijk niet. Ik weet A, niet hoe oud die meneer is. En B, mm -hmm. heeft hij een euthanasieverklaring? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik weet niet, het was geloof ik niet voor hem persoonlijk hoor. Het was meer dat hij om zich heen uh, af en toe gehoord had van mensen die niet meer wilden, maar dan uh, ja, niet iets aankunnen. Nou, dat eindelijk. valt dan hier in Nederland helemaal niet mee. Nee. Want daar heb ik me reeds ook al over georiënteerd. Dan zou, hij, dan zou degene die dat wil en een euthanasieverklaring heeft. En ja. Ik weet niet, ook op een bepaalde leeftijd is waarschijnlijk. Dan moet hij dat in het buitenland zoeken. oh Ja. En dat is, ik heb helaas, want ik heb dat toen eens uit belangstelling gedaan. Omdat het me ook wel bezig hield. Mm. En ik heb daar toen, maar dat heb ik helaas allemaal al verwijderd. Maar uh, dat uh, in buitenland, in Aken zou die meneer zou moeten navragen. Maar dan moet hij googelen of zo even. Ja, maar de, is het dan zo dat je, je in Aken kunt melden, kunt zeggen: nou, ik wil niet oh, meer, help me maar. Nou, dan word je in ieder geval uh, daar, uh, dan krijg je daar wat betere inlichtingen over. Dus, want hier zijn natuurlijk. Uh, is de euthanasievereniging erg schaars met inlichtingen? Echt waar? Ja. Want uh, ik heb zelf ook zo'n verklaring. En ik heb me meer uit belangstelling eens een keer geïnformeerd. Ik dacht, nou, stel dat, yeah. dan wil ik eens weten hoe. <laughs> en uh, ja, dat, uh, we hebben natuurlijk een zeer christelijke regering op het ogenblik. En daar zijn een hele hoop, uh, nou ja... Tegenwerking natuurlijk. Kijk, en bij je huisarts moet je er sowieso niet voor wezen. Want daar is die man niet voor. Mm. En, uh, maar ik heb toen wel geïnformeerd. En in Aken, daar kon je inderdaad... Ik had toen destijds twee adressen, maar dat heb ik verder verwijderd. Mm. Omdat het me... Het, het was meer mijn belangstelling. Omdat ik eens wilde weten hoe zoiets in zijn werk gaat. Als je dat zou willen, dan... Uh, maar dan zou die meneer in in aken. En dat kan hij natuurlijk gewoon ook. Uh, ja, dan moet hij even kijken. Moet hij googlen even. Of, ja. <laughs> ja, nee, maar die mag nooit. In dit programma mag je niet het advies geven. Ga maar even googlen. Okay. Dat kan natuurlijk niet, Marlies, want dan kan ik dan wel tegen iedereen zeggen. Nee, nou ja, nee, dat, ja, maar nou ja, goed, dan moet hij dat dus in het buitenland uh, bekijken. Ja, ja, ja. ja. Oh. God ja. Nee, maar is het nu, want nee, ik, uh, ik, het, is mij, uh, het is mij ontgaan, maar heeft de Tweede Kamer vandaag uh, gesproken over hulp bij zelfdoding? Was dat vandaag? Oh. Of afgelopen dag, dus uh, uh, afgelopen donderdag? Ja, want ik, ik, ik kwam een artikeltje tegen. Um, uh, de Kamer bespreekt hulp bij zelfdoding. Moeten 70-plussers die vinden dat hun leven voltooid is, hulp krijgen bij ja. zelfdoding? Over deze vraag gaat het, de Tweede Kamer zich op donderdag buigen. Dus dat was gisteren. Ja, dat heb ik ook gez gezien. Het ja. was naar aanleiding van het burgerinitiatief: uh, Voltooid leven. De voltooid leven, is ja. Ja, mensen die 70, uh, 70 jaar of ouder zijn... die moeten, als ze willen, gewoon een einde aan hun leven kunnen maken. Ja, ik, vind, ik, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat bizar. Hoe bedoel je bizar? Nou ja, dat als je 70 bent en je denkt, ik wil niet meer... dat je dan hulp krijgt bij zelfdoding. Dat vind, ik vind 70 nog zo jong. <lacht> ja. Ja, dat is maar net hoe, je, hoe, hoe een 70... Ik ben uh, ver over de 70. Ja. Maar dat is maar net hoe je natuurlijk zelf tegen het leven aankijkt. Ja. Kijk, um, je vraagt al niet om het leven. Dat krijg je, hè. Dat, je, je wordt geboren. En dan vind ik toch dat je op een... Zeker als je 70 gepasseerd bent... dat je toch een soort zelfbeschikkingsrecht hebt. Ja, ja, ja. Hè? Kijk, ik bedoel, als je... Uh, ik kan me voorstellen, als je 50 of 60 bent... nou, ja, dan vind ik dat redelijk ook nog jong... Maar als je zo bijvoorbeeld achter in de zeventig bent, dan denk ik dat je uh, genoeg levenswijsheid hebt en genoeg inzicht ook in jezelf. Mm -hmm. Want dat doe je niet maar zo. Nee. Dat is heel gek, dat ja. doe je niet maar zo. Nou ja, dat, dat zeg jij dus nu, Marlies. Maar wat nu als je um, op maandag heb je een rotdag gehad <laughs> Ja. En uh, op dinsdag gebeurt er iets... waardoor het allemaal weer een beetje recht trekt. Ja, dat gaat natuurlijk... Nee, ik weet, nee, ik weet nee, ook wel dat het, wel het niet van dag tot dag gaat. Nee, maar ik, ik vraag... Mijn vader werken. was zwaar depressief. Ik? Die was begin '70 en die wilde niet meer. En er was geen mogelijkheid... om, uh, om daar hulp bij te krijgen. Hm. En ik was daar eigenlijk wel blij om. Ja, dat ligt er al, hè? Kijk, het, uh, waarschijnlijk... Als je dan natuurlijk uh, uh, al een traject doorlopen hebt met psychologen of geriaters. Ja. En je, want dat is natuurlijk ook, dat gaat er toch meestal nog even aan vooraf ook of even. Ja. Hè? ja. Dat je toch, hè, je krijgt een doorverwijzing en dan gaan we maar eens met de geriater praten. En... Ja, maar er is natuurlijk eens een keer een moment dat je zegt, ja, het is... Het is klaar voor mij. Ja, maar wat nu als dat moment niet komt... en uh, er komt wel een moment waar de, waarin het weer beter gaat... of waarin er, uh, uh, nee, weet ik veel... sommige mensen kunnen ook uh, met medicijnen... Nog, uh, nog weer een stuk meer uh, de zon zien schijnen, zeg maar. En voor dat moment komt, ben je al naar Aken gegaan en... Uh... Ja, maar dat gaat maar zo niet. Dat gaat daar ook maar, en, maar zo niet. Maar zo klinkt het een ja. beetje. Zoveel jaar moet je naar Aken gaan, dan kun je overmorgen terecht voor... Uh... Hey. Oh. Dat krijg je natuurlijk ook een traject. Ik heb dat nooit gedaan verder. Ik heb nee. verder, omdat euh, ik Het was meer bij mij omdat ik dacht van ja, hoe werkt dat nu eigenlijk als je dat zou willen? Ja. Hè? Ik bedoel maar, uh, ik heb toen inderdaad wel contact gehad. Ik heb toen telefonisch contact gehad met iemand omdat ik toch eens na wou vragen. Ja, hoe werkt dat dan bij ja. jullie? Ja. Um, maar wat was heb, het verschil tussen Aken en Nederland? Pardon? Wat was het verschil daarin tussen Aken en Nederland? Nou, dat je daar in ieder geval heen kon. En dat je dan het bespreken kon met een arts... die daar, uh, nou ja, die, die keek of, of dat kon. Of, ja. of, je, of dat gerechtvaardig was. Hmm. Hè? En hier hoef je daar helemaal niet aan te beginnen. Nee. Hè? Hier heb je niet eens een gesprek. Ook want ik ben lid van de euthanasieclub en ik heb me natuurlijk uitgebreid daar ook over geïnformeerd. Mm -hmm. Maar dat werkt zo niet hier in Nederland. Hè? En ik denk, eh, het is natuurlijk ook goed dat het zo is. Ik bedoel, dan kan iedereen wel. Maar het is natuurlijk minder goed als je dan op een gegeven moment weer een soort er is weer eens iemand voor een trein gesprongen of die heeft zich aan, aan, weet ik, aan een of andere uh, hoge spanningsmast... dan denk ik, ja, moet het dan zo? Ja. Ja. Hè? Kijk, dat vind ik. Ik vind gewoon... Het gaat daar natuurlijk in het buitenland ook niet zo van... nou, uh, volgende week woensdag hebben we nog ja. een voor jou. <laughs> ja, precies. Ja, zo klinkt het nee, wel een beetje. Ja. Nee, maar nee, maar, maar Lies, waarom, waarom heb je dit zo in verdiept? Uh, uh, wat is het moment dat jij zegt van... nee, maar dan, ik wil echt uh, op een bepaald moment wil ik euthanasie, dat je, de, de, dat je dat allemaal al geregeld hebt? Ik voor mezelf? Ja? Nee, ik heb me geïnformeerd. Ja, maar je zegt ik heb ook een euthanasieverklaring. Oh, die, dus heb ik, je... die heb ik al 40 jaar. Ja? Ja. Maar ja. toen was je, was je... Wat zeg je? Toen was je een jaar of 30? Ja, nou ja. Uh, toen, uh, mijn man leefde toen ook nog. En wij hebben toen gezegd, weet je wat... Uh, toen kwam dat ook net zo, dat, het, dat dat ook bespreekbaar was in die tijd. Dat we zeiden, nou ja, weet je wat, we, dat, laten we dat toch maar doen. Hè? Dat, uh, als stel je voor dat je werkelijk zo heel erg ziek wordt en, en dat het inderdaad niet anders meer kan. Dan heb je in ieder geval zo'n verklaring, ook tegenover een arts natuurlijk moet je dat hebben. Voor een arts, eventueel hè? Ja. En dat hebben wij toen gewoon gedaan. We, we zeiden, ja, wat een onzin. We, we zijn verstandige mensen. We zijn niet al te stom. En eh, als je denkt van, nou, luister eens, het kan niet meer. Nou, dan, eh, ja. Ja. Nou, je hebt dan, want je kunt in Nederland inderdaad de meeste huisartsen... als je komt met zo'n verhaal en er is fysiek nee, nog niks aan de hand. Nee, maar daar zijn ze ook niet voor... Nee, maar je hebt, je hebt nu toch die uh, Levens Kliniek in Den Haag? Daar was zoveel over te doen vorige week. Ja, maar die is natuurlijk... Dat, die werkt nog niet, hè? Nou, dat is nog niet wettelijk. Nee, ja, maar ja, ja de, de, dat is eigenlijk wel een beetje de vraag van Joop. Waar die grens dus ligt? Ja, de grens. Ik denk toch dat je die zelf bepaalt. Nee, maar de, volgens mij in Nederland in ieder geval moet er sprake zijn van fysiek lijden. Ja, maar kijk, wie bepaalt dat? Ja, je arts, je ja, behandelend arts. Ja, fysiek lijden, maar geestelijk ja. kan ook lijden zijn. Ja, maar volgens mij is dat gewoon nog niet geregeld in nee. Nederland. Nee. Uh, kijk, ik bedoel... fysiek... Uh, uh, ja, ben ik sowieso een krik mik, maar daar doe ik het niet voor. Want, uh, maar ik, gewoon, ik wil gewoon... Uh, ik heb me toen geïnformeerd om te weten... Hoe zit dat? Ja. Als ik het zelf nou... Als ik zelf nou zeg... Mijn leven is voltooid. Hè? En ik vind het mooi geweest. Mm -hmm. hè, kijk, ik, ik heb gewoon toen die informatie in willen winnen. Omdat ik dacht... Nou ja, voor het geval dat. Het is niet dat ik dat nou ga doen. Want, uh, maar het lukt gewoon. Het gaat gewoon niet. Je moet dan echt nee. inderdaad zien... Dat je ergens terechtkomt. Uh, ja, in het buitenland. En dan gaat het ook niet zo eenvoudig. Maar dan. krijg je de kans. om daar. Um, nou ja, in ieder geval met iemand over te praten. die niet meteen bij. Ja, die bij... met je meedenkt. Ja. Ja. Oké, okay, nou dankjewel Marlies. Ja, dus. Uh, ik, ik, ja, ik hoop dat die mensen. Ja, dat iemand die dat toch per se wil. Ja. ja, en dat hij misschien dan toch kan kijken. hoe hij dan misschien ergens anders geholpen kan worden. Hè? Nou, dat lijkt mij uh, sowieso. Want uh, met alle bezuinigingen op de gezondheidszorg. is er natuurlijk ook steeds minder ruimte voor mensen met dat soort problemen. om überhaupt gewoon geholpen te worden. Nou, dat is het punt. Dat is het punt. Ja. Dat is het punt. Ja. Hè? Kijk, uh, een huisarts. Je, je kan een hele goede huisarts hebben. maar die zegt: daar ben ik niet voor. Nee. En waar ga je dan ook uh, niet voor. Ja. Nou, en geriaters, psychiaters. Nou ja, je komt er ook niet meer tussen. Nou, nou goed. Ja, dat nou ja. Ja, verschilt ook weer per geval natuurlijk. Nou, maar Lies, uh, als je het niet erg vindt... Nee, dan rond ik het nu af, wat maar heel dan raar dan klinkt dan in, in je deze dus context. Je met je verder <laughs> op... oh, maar. Ja, dank je wel, hè. En uh, tot ziens, of tot horen, wie ja. je weet. Hetzelfde. Dag. Dag. Dag. Jan. Ja? Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik heb iets te melden over die, uh, die plaatjes. Ja? Wat ik nog niet gehoord heb. Want in feite zijn wij geprogrammeerd geworden. Ja. Doordat ze altijd maar die drie minuten horen. Maar hoe kwam dat? De maffia in Amerika... <laughs> ja. Die had de hele jukeboxhandel uh, in zijn beheer. Plus dat ze ook dictaten oplegden aan de platenmaatschappijen om dus op een gegeven moment de singeltjes, en toen waren er ook nog geen LP's... en ook nog geen vinyl, dat waren bakkalietenplaten. Oh ja, natuurlijk. En ja. dus met andere woorden, dat verhaal van de vinyl, dat klopt ook helemaal niet, van. <laughs> maar in ieder geval, die dus met andere woorden, van, dus er was een, een voor uh, dat we hier überhaupt een, een, een hit praten, hadden, had je al in Amerika al charts, al, al, al in, in de veertig jaren... En op een gegeven moment gingen de mensen erg veel uit. En dan stond er dan zo'n jukebox in zo'n hal. En dan had je in al die kleine niches... waar je dan heel gezellig... Uh, wat je net vertelde ook van op een gegeven moment... dat die schapen en uh, beesten dat niet hebben... zo'n gezellig hoekje. Dat had je in Amerika <lacht> nog wel in al die restaurants. En daar had je dus op een gegeven moment... ook zo'n klein apparaatje... Wat dat was aangesloten op de jukebox. Yeah. En dan kon je op een gegeven moment... Uh, dus daar ook nummers op intikken. en Maar die moesten gewoon dus snel afgelopen zijn... want dat moest goed verdiend worden door de maffia. Oh. Dus met andere woorden... we dus zijn gewoon geprogrammeerd... op die hele korte termijn. Want later, toen die... Toen, toen die want die meneer, dat klopt ook niet, het verhaal... met z'n acht minuten. <laughs> want Hoe kwam dat? Dat kwam op een gegeven moment... omdat die jukebox helemaal... Uh, uitgestorven raakte. En toen kreeg je ook... De, ...was in mijn jeugd... ...nou, dat was heel bijzonder... ...als er bijvoorbeeld een... ...een, een lange versie ging bestaan... ...onder andere de Stones die hadden... ...Going Home, dat duurde 15 minuten... ...nou, daar praten wij over hoor... ...dat was heel bijzonder... ...en de, de Birds die hadden 8 miles high... Dat was ook acht minuten, dat was ook een... Nou, daar praat je ook, dat was, dat was een novum, dat was een... Dus met andere woorden, sinds die jukebox eigenlijk een beetje uitgestorven is, kreeg je ook die langere versies op die uh, LP's, want... Dat kon later ook. He. De langere versies gingen alleen maar op de LP. Ja, en soms werd het natuurlijk ook een hit. En dan zag je ook inderdaad dat ze het ingingen korten. Ja. En vandaar dat is eigenlijk een beetje het verhaal wat ik te vertellen heb. Oh, want ik, kreeg, ik zag namelijk op onze Twitter nog verschijnen een berichtje van Etienne. Die, ja. Uh, die zegt, ja maar de eerste platenspelers die hadden een opwindmechaniek met uh, 78 toeren platen. En die moesten Sorry. dan na vier minuten opnieuw opgewonden worden. Nee, maar die, nee, maar die, dus, dus met andere woorden, dat was al voor de verniel dat wij geprogrammeerd zijn door de maffia. Het was dus eigenlijk omdat andersom. Ze zoveel mogelijk duims in die jukeboxen krijgen. Uh, maar de, het was dus eigenlijk andersom dat, uh, um, ja. dat die ja. platenspelers die ja. waren na vier minuten waren ze, was dat opwindmechaniekje was op, want er waren toch geen platen van langer dan die vier minuten. Juist omdat. Om, omdat de norm een beetje was, trouwens, maar je had ook nog wel bakkelietenplaten met, uh, met, met opera-uitvoering en zo. Dus met andere woorden, dat klopt ook niet. Maar die zaten niet veel, in de jukebox, Jan. Dat was het de je een tijdperk, maar al in de jaren 30, eind 30, 40, toen is het feest eigenlijk begonnen. Ja, ja, ja. En hoe weet jij dit allemaal? Ja, dat heb ik ergens gelezen. Oh, het is niet dat jij uh, de hele dag ook uh, bakkelietenplaatjes nou, zit te draaien? Zelf, ik focussen cd's allemaal. Oh. Ik heb een stuk of 16 over de geschiedenis van de Eimond <laughs> en daar ik 16 Maar als ik al begin met een nummer, een van de eerste dingen is de grone de, de meter erbij van hoe lang duurt het? Ja, ja, ja. Want het mag voor mij ook niet uh, 3,20, nou dat is zo'n beetje de norm. Maar je hebt, maak je, jij maakt cd's over de geschiedenis van de Eimond. Ja, als, je, als, je daar, als, je, als, je, als de mensen daar interesse willen hebben... ze staan allemaal op uh, www.kennemerdelta.nl Maar hoe kun je nou 16 cd's maken over de geschiedenis van de Eimond? Oh, ik kan er wel 50 over maken. Ja, natuurlijk... Nee, maar er is zoveel interessant hier te melden. Bijvoorbeeld Eemskerk, waar ik woon. Nou ja, toen het hier gebeurde, was Amsterdam nog maar een vissersdorpje. Ja. Ja, grappig. Ja. Ja, ieders ieder zijn hobby. Maar ik dacht, de geschiedenis van de Eimond, ja. Als een plaatje dan drie minuut twintig spanningsboog verliest. Ja, uh, uh. Nou, en, en nu ben ik nog steeds bezig. Ik ben nou bijvoorbeeld bezig met de ballades van, uh, van, van Hofdijk. Dat was een dichter uit 1850 en die had uh, allemaal ballades over Kennemerland gemaakt. Oh. Maar toen was er ook nog een jukebox. En wat deed de man? Dat, dat, dat, als je die als je die opslaat, als je die ook opzoekt uh, op internet, dat zijn, dat zijn die ballades hebben 36 complete. <laughs> nou, die heb ik allemaal tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot zeg maar, uh, vier, vijf coupletten gemaakt. Weer op datzelfde grond heb ik, heb ik ze helemaal ingekort. Omdat dat natuurlijk niet te verteren is als ik uh, een CD uitbreng met, uh, met beladers met 36 coupletten. Oef, 36 coupletten. Nou ja, oké. Okay. Het kan. Uh, ik zit ondertussen een beetje te piekeren, want uh, wij hadden het over die songfestival liedjes... die dan allemaal precies ja. drie minuten moeten duren. Ja, ja. Um, <coughs> Jan, je bent een muziekliefhebber, hè? Ja. Wat vind jij van onze songfestival bijdragen dit jaar? Helemaal niks. <laughs> Helemaal niks. Uh, vind je niks? Of, uh... Ja, kijk, nee, weet je, nee, maar ja, je moet... Je, je, je, ik moet uit mijn stoel schieten van ja, dat je al weet meteen, ja, dat is het. Ja. Nou, dat heb ik al jaren niet gehad. Nee, hè? Maar had je er beeld bij? Ja, nou ja, weet je, op, nee, dat is met, met hits ook. En ja. op een gegeven moment kun je alleen maar zeggen, ja, dat is hem. Dat voel je meteen aan. Ja. En dit is hem niet. En, en het, is, het, is, ja, het, het, is, het is helemaal niks. En het concept van John de Mol was hier een misklank. Oh ja, waarom dan? Terwijl, die, terwijl ik ontzettende bewonderaar van hem ben, want hij heeft vreselijk goede dingen. Maar, maar, maar we... hij doet een die mis. Maar, maar omdat om om gewoon wat je ook bedenkt, het is gewoon geen goed liedje. Echt niet? Nee. Want ik vind en... namelijk juist wel een goed liedje. Nou, weet je, elk jaar bij het Songfestival komt ja. er altijd wel wat uit een land... Ja, dat is hem. En dat kun je niet zeggen. Dat, dat, dat is vibratie. Dat, dat, dat, moet, dat moet ineens binnenkomen. Ja, er moet, dat, dat moet een trilling in, in gang gebracht worden. Nou, ik ga ja, toch nee, even... Jan, ik ga toch proberen te trillen. Maar bedankt voor je bijdrage. Ja, oké okay, hoor, prima. <laughs> Doeg. Dag. You and me.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 you and me and everybody. Thinking about it all and how it ends sometimes. Was it right or was I good enough? It's you and me and everybody. Het is onze bijdrage voor het uh, uh, songfestival dat in mei wordt gehouden in Azerbeidjaan. En ze heet Joan Franca. Het liedje heet You and Me. En uh, Joan was tijdens het Nationaal Songfestival verkleed als Indiaan. Zijn de meningen oververdeeld of dat leuk is of niet? Ik denk in ieder geval dat het opvalt. En dat is altijd een goed teken voor het songfestival. Het liedje duurt precies drie minuten. En dat was een beetje de aanleiding om het uh, nu te draaien. 0800 112. Als je nog een vraag hebt of als je wilt bellen met het antwoord. Vooral op die ene vraag over uh, de opleiding tot chirurg. Want die is er is nog helemaal niemand over gebeld. Dat is toch wat. En terwijl het helemaal niet zo'n hele gekke vraag was. Toch van Joop. Uh, Joop die wilde graag weten hoe het zit als je tijdens de opleiding tot chirurg erachter komt. Dat je een klein onderdeel niet beheerst. Zoals bijvoorbeeld de hechtingen. Uh, kun je dan helemaal geen chirurg worden? Of uh, is er dan een samenwerking mogelijk? En hij zei dat ze mooi met een mevrouwtje dat wel goed kan hechten. Van mooi bedacht. 0800 1121. Dan heb ik nog een crypto voor je. En de crypto die luidt deze week. Komt deze jongen dan in plaats van de gulden? Komt deze jongen dan in plaats van de gulden? De oplossing moet bestaan uit zes letters en je kunt hem doorgeven via 0800-1121. Hallo met wie? Henk? Ja? Hallo? Ik dacht ik kan de deur, dan komt er nog iemand voor me. Ja, wie? je denkt niet dat dat ben ik, want dan roept ze wel Henk. Ik belde eigenlijk over die, die lengte van die uh, nummers. Die oh, waar we het net over hadden, de liedjes. Ja, nou, die meneer heeft het eigenlijk in grote lijnen al uitgelegd. Oh, dan is het in ieder geval waar, als jij dat het ook is, vindt. Nou uh, ja, ja. ja, het is. De oorspronkelijke registratie op die bakkalieten uh, platen. Ja. Dat varieerde van drie tot bijna vijf minuten. Oh, toch? Ja. Oh. En als je uh, wat, uh, wat, wat toen een novum was, dat was uh, toen dat uitgevonden werd. Op, uh, op de platen, dat was bijvoorbeeld die hele oude Jorlings Jazz. En er zijn nog opnames van, die bestaan nog. Yeah. Die beginnen ineens in het midden, zal ik maar zeggen. <laughs> en die houden ineens ook weer op. En dat was eigenlijk omdat die Blanken... Uh, in Amerika ontzettend onbeschoft met die Afro-Amerikanen omgingen. Maar die oorspronkelijke uh, improvisaties, die duurden wel een half uur. Oh ja, ja. Maar ja, dan moest en, je dan een plaatje... Uh, ja. Dat heeft men ingekort... Hmm. Tot drie tot vijf minuten en geleidelijk aan ontdekt. En dat zei die meneer, maar die noemt dat maffia, maar dat gaat mij een beetje te ver. <laughs> uh, dat kwam de commercie ook wel goed uit. Maar als een troubadour zijn lied van tien minuten aan de man wil brengen, ja. dan moest hij dat ook inkorten tot drie tot vijf minuten. Ja. En voor uh, klassieke concerten uh, ontwikkelde men later die platenwisselaars. Ik heb hem nog wel eens gezien in mijn hele prille jeugd. Dan schok je een ongeluk. Dan donderde ineens zo'n plaat naar beneden. En dan ging die arm naar naartoe toe met zo'n soort spijker. In <laughs> dat was een haat. En die viel daar dan op. Mooi, hè? Dat was heel mooi. Ja, mechanisch was het heel mooi. Ja, ja. Nou, toen kreeg je die 45 toeren Die LP's. En die, 6, die zijn er nog 16 toeren geweest. Maar het was dus meer een technisch probleem in het begin dan, uh, dan commercieel. Alleen de commercie heeft er dankbaar gebruik van gemaakt. Ja. En dat was afgelopen met toen de CD kwam. En nu is het allemaal afgelopen. Ja, alhoewel een liedje. Dus inderdaad, want dat hoorden we van Niels. Inmiddels is de radio, wij dus, ik dus eigenlijk. zo afgesteld op die platen van drie, drieënhalf minuut. dat we ons hele. Ja, ons hele balans is daar een beetje op. Af... Nou, bij Radio 1 valt het wel mee, want er wordt natuurlijk heel veel gesproken. Maar die muziekzenders, die, die draaien gewoon iets van twaalf platen per uur, twaalf, veertien platen soms. Nou, ja, dat verdiende goed. Ja, nee, maar daar is ook je balans op afgesteld. Want er komen dan drie platen. En dan komt er bijvoorbeeld bij sommige zenders komt er dan re een reclameblok. En dan komen er weer drie platen. En dan komt het uh, verkeer en het nieuws. Dus als er dan opeens een plaat van uh, acht minuten tussen zit, dan is je hele balans naar de filistijnen. Ja, maar nu kan dat. Dankzij de CD, of eigenlijk ook nog de LP. Eh, toen kwam dat ook al. Mm -hmm. Maar ik heb nog nooit een radio-uitzending gehoord waar een hele LP afgedraaid werd. Nee, maar je, je? hoeft het niet... Nee, maar... maar ja, nou goed, maar, en je kunt natuurlijk ook zeggen, als je een liedje van zeven uh, minuten draait... dan draai je dat op een plek waar je anders twee platen achter elkaar draait. Ja. Maar toch voor ons systeem... Dus het, het is ook één grote rekensom hè, om een aantal platen en een aantal gesprekken in een uur te kunnen voeren. Dat, er, dat moet ook maar allemaal precies passen, anders dan draai je een half plaatje, dat is natuurlijk helemaal dodelijk. Maar als je het goed vindt, ga ik eens even op die vraag van, dat was Jasper die dat vroeg. Ja, Omdat euthanasie. euthanasie. Ja. En waarom dat uh, bij mensen uh, nou, die psychische klachten hebben, om het zo ja. maar te noemen. Ja veel ingewikkelder ligt dan mensen met, die, die, die lichamelijk aan hun eind zijn. Uh, allereerst is dat helemaal niet waar, wat die Tieneke zegt. Ik heb daar tenen komend naar geluisterd. Er is geen land ter wereld waar je zo openlijk over autonomie kunt praten, ook met Nederland. je huisarts als Nederland. En dat is bij de wet allemaal heel, heel, heel zorgvuldig geregeld. Maar bij psychiatrische ziektes, hele ernstige psychiatrische ziektes, ik noem er twee, iemand die ernstig uh, manisch depressief is, of bijvoorbeeld schizofreen, dan is het voorlopig veel moeilijker te bepalen mm -hmm. dan bij een lichamelijke ziekte. En de beoordeling ervan en de ondervinding door de patiënt is ook veel subjectiever. Ja, en daarom spreken allerlei psychiaters elkaar daar ook over tegen. En de ene de psychiater zegt van je moet er nooit aan beginnen. Terwijl er ja. ook wel psychiaters zijn die zeggen. Je, maar als iemand manisch depressief is of alleen maar ernstig depressief. Die noemt dat gewoon de kanker, kanker van de geest. Ja, maar het probleem is ook dat uh, kanker is... Uh, voor, het, voor het grootste deel nog steeds een voortschrijdende ziekte. Dus die wordt steeds erger. Ja, dat bedoel ik ook. En, en, uh, ja, en bij een psychische aandoening... die kan hetzelfde blijven heel lang nog. Dus die wordt niet... Ja, dat, ja, er zit geen einde aan dat je versnelt. Zoals het bijvoorbeeld bij kanker of een andere uh, meer fysieke ziekte kan zijn. Ben je er nog, Henk? Ja, ik luister oh. Ja, dat was het eigenlijk. Nee, want ja, ik zei net al, mijn vader was zwaar depressief. En die was volgens mij wel. Nou, erger kan volgens mij niet. En daar was nog steeds niet de mogelijkheid tot euthanasie. Daarom noemen sommige psychiaters het ook kanker van de geest. Ja. Nou ja, daarom. Als mensen hoe zo zou daarom. depressief zijn. En uh, daar, daar wil men zijn tengels nog niet aan branden. Nee. Maar het is met. We hebben een vereniging voor vrijwillige euthanasie. En. Uh, je kunt een uh, euthanasieverklaring. Uh, kun je, uh, zelf uh, opstellen. Mm -hmm. En je kunt er gewoon met je huisarts over praten. En als, het, uh, als jij vindt dat je daar naartoe bent. dan ga je, kun je naar je huisarts toe gaan. Maar die huisarts, en dat is bij de wet bepaald, moet dan een andere arts consulteren. En dan zijn ze er volgens mij nog niet helemaal uit. Ik weet niet wat in de details. Ja. Maar ze laten, je hoeft er zeker niet voor naar haken. En ze laten je echt niet in de steek. Nee, maar je kunt er wel over praten. Ja. En dan? Dan bepaalt de dokter op basis van alles wat je zelf vast hebt gelegd, al, ja. wat er gaat gebeuren. Nee, en niet misschien... als het om een psychiatrische aandoening gaat. Psychische aandoening. Bij psychiatrische aandoeningen is men er nog niet uit. Dat is nog, nee. helemaal, niet, dat is nog helemaal niet bij de wet geregeld. Nee. Goed, eh, Henk. En nog even voor Tineke en haar uh, Titoris. Ja. Ja, moet ze... Om eventjes een overgang te maken van het ja, ene en naar het andere. Dan <laughs> moeten ze toch andere, andere foto's kopen of platen of anatomie. Hij heeft ze toch niet naar de goede gekeken. Er oh, dus zijn er genoeg waar, het, waar die wel op vermeld staat. Ja, en er zijn ook genoeg platen van, eh, anatomische platen van mannen waar ook niet alles op staat. Huh? En dat heeft niks te maken met het feit het heeft dat. heeft niks met de man te maken. Dat de mannen daar in handen zijn. Huh? En tien keer zou die mannen wel dankbaar mogen zijn dat ze zo oud kan worden dankzij diezelfde mannen. Huh? Wat zeg je? Dat ze zo oud kan worden dankzij diezelfde ja, mannen? Ja, die hebben uiteindelijk die hele medische wetenschap ontwikkeld. Oh, ontwikkelt. er waren dat ook begonnen. allemaal mannen, Ja. Dat is in 1850 begonnen met zijn allerlei ja. Oh, 1. Henk. Ho. Nee, we gaan niet terug naar 1850. <laughs> nee, nee. Maar, dankjewel. <laughs> ik heb nog een vraag. Oh jee. Ook ik heb nog, ik heb nog maar twaalf uh, minuten. Hè? Ja. Ik, nee, niet voor deze uitzending voor volgende week. Ja, hallo, dat kan niet, Henk. We oh. gaan niet al vragen vooruitstellen. Goed. Volgende week twee uur ben je de eerste. Ja. Ben je dan wakker? Nee, ik wil wel eens weten waarom er geen, geen dag voor de man is. Stiekem toch gewoon stellen, hè, die vraag. Ja, wijzen nou uit. Eh, maar dan zeg ik hetzelfde als kinderen die zeggen van... ja, maar waarom is er wel moederdag en vaderdag en geen kinderdag? En wat zeggen de ouders dan? Kinderen die vragen worden overgeslagen. Ook? En, en dan zeggen ze ook... het is elke dag al kinderdag. <laughs> Dat gevoel had ik niet toen ik kind was. Nee, maar het is dus het is 364 dagen per week al Mannendag, Henk. Hoop. Oh. Tot volgende week. Als ik morgen moet scheren, zou ik dan je denken. Goed zo. Doeg. Dag. Rianne. Hallo. Hallo. Oh, ben ik dat? Ja, dat weet ik niet. <laughs> dat weet jij beter dan ik. Ja, nee. Zo strakjes toen vroeg jij ook wie aan de lijn had. Maar oh ja, maar nu zei ik Rianne. Het. Nee, Ria. Oh ja, nee, dan zou ik ook niet reageren op Rianne. Vind ik ook. Ja, wacht, ik wacht, ook wacht even, nee, we doen het even helemaal goed, want deze uitzending was verder echt perfect tot in de puntjes. Dus we, we pakken hem gewoon weer op en dan knippen we dit stukje eruit. Dus dan doen we nu gewoon. Ria, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen Astrid. Hallo. Ja. Waar, waar belde je over? Ja, ik belde over die chirurg en over de euthanasie. Ja. En ik had nog een vraagje, maar ja, het is nu al bijna zes uur. Nou, doe eerst je vraag dan, want misschien dat er dan in de tijd... dat jij over die chirurg en euthanasie praat, dat er iemand met het antwoord nog belt. Oh ja, nou, um, ja, ik, um, ik heb uh, de batterij is uh, op van mijn horloge, die doet het niet meer. En... Um... Toen, uh, nou zijn er van die kaartjes te koop met heel veel batterijtjes erop. En dan vroeg ik me af, van ik heb maar één horloge en dan zitten er wel minstens vier of zes voor dat voor horloge op. Hoe lang blijft zo'n batterijtje eigenlijk goed? Okay, kan de... ik over twee oh. jaar als die ene leeg is de volgende nemen en dan weer de volgende. Dus dat ik acht jaar doen met vier batterijtjes of is dat op een gegeven moment zelf... Uh... Goeie vraag. Dat dus kun jij vier batterijtjes kopen? En uitgaan dat, dat ze. Blijven die bat batterijen voor je horloge. Blijven die een jaar of 8 à 10 goed? Dat is, ja, uh, daar wat... moet iemand even over bellen. naar 0800 1121. Dan ben jij ook weer uit de, uit de, de vraagstand. Uh, ja. En uh, ja, jij, je belde over die twee andere onderwerpen. Je bent heel ver weg. Dus ik kan je niet zo heel goed horen. Maar ik heb nog een. <coughs> Jullie hebben het net al uitgebreid over de euthanasie gehad. En het kwam mij ook nogal vreemd voor dat je daarvoor naar Aken zou kunnen gaan. Want eh, ik luister vaak ook naar de Duitse tv en Duitse radio. En daar eh, verwijzen ze mensen juist door naar Nederland. Ja, ja, want het is toch, ja dat zag je aan uh, Rick Santorum, hè? die Amerikaanse pre presidentskandidaat. Ja. Die, uh, die al riep van... Uh... Ja, het is uh, presidentskandidaat, republieke... Uh, Precies, Republican. in Buitenland nou. denkt men dat dat hier allemaal heel makkelijk gaat. Ja, maar ja, inderdaad gaat het hier ook relatief makkelijk... maar niet zo makkelijk als uh, buitenlanders dan soms weer denken. Nou, het, het gaat ook niet zo heel makkelijk, maar dat is misschien... Ja, het, het, het is heel wisselend. Mm -hmm. um, ik, ik, ik heb nog een heel kleine aanvulling, of misschien verduidelijking. Ik denk dat er twee criteria zijn voor euthanasie, namelijk... Of het lijden, daar gaan we even ervan uit... dat iemand uh, lijdt, dat moet ondraaglijk zijn en uitzichtloos. Ja. En met een uh, psychische ziekte... Kijk, als je een lichamelijke ziekte hebt, zoals kanker... en je, je hebt alle behandelingen gehad... en uh, je hebt nog steeds uitzaaiingen en gezwellen die niet weg kunnen... dan weet je zeker dat je... op een gegeven moment weet de artsen wel... nou, die meneer of mevrouw gaat dood. En wat je in feite doet met euthanasie is... Uh, um, eerder doodgaan. Ja. Maar met een psychische ziekte, daar ga je uh, um, niet aan dood uh, op zich. En um, dan zeggen uh, die, die behandelaars vaak, uh, die zetten het zo voor, ja, uh, er is altijd uitzicht. Want we kunnen die behandeling nog proberen. Als dat niet werkt, kunnen we dat nog eens proberen. Bijvoorbeeld met depressie zijn er diverse medicijnen en uh, je kan uh, elektroshocks doen uh, en, en er komen ook steeds weer nieuwe therapieën. Dus als alles al, al, al aan de beurt geweest is, dan is er intussen weer een nieuw medicijn ontwikkeld. Dan ja. kunnen ja. we dat nog eens proberen enzovoort. Dus, dus artsen houden natuurlijk helemaal niet van om iemand dood te maken, want die zijn juist opgeleid om iemand beter te maken. Ja. Dus, dus zodra zij een ontsnapping hebben van uh, nog weer een ander middel eventueel uitproberen, ja, dan uh, doen ze dat natuurlijk. Ja, ja dat uh, klinkt ik, heel zinnig. Ik, wat ik wil nog mm, even ook heel kort iets zeggen over uh, die beweging, om het zo maar te noemen, voltooid leven, ja. en over zelfbeschikking enzovoort. Um, ik ben het er helemaal mee eens dat mensen uh, zelfbeschikking hebben. En uh, als men vindt dat zijn leven uh, voltooid is, dat men zelf zou kunnen beschikken uh, daarover. Maar ik vind um, het nog wat anders om te beschikken dat iemand anders jou daar, daar maar bij moet helpen. Hmm, dat is wel een goede, goede opmerking, vind ik. Want dat is geen zelfbeschikking meer. Nee. Ik bedoel... Als uh, als je toch uh, verstandig hm. en intelligent bent, zoals die mevrouw die straks aan de telefoon was proberen, dan kan je toch heel goed zelf een manier bedenken, uh, om uh, dood te gaan. Tenminste, ik wel. Nou ja wat dan? Ik ik ja dan ga ik hier niet op de harde vertellen, maar. Als nou, dan ben ik wel benieuwd. Bent, dan, dan kun je dat, dat, dat zelf wel verzinnen. En dan moet, vind ik dat je dan niet... Je kan het wel vragen aan iemand anders... maar je ja. moet niet zoveel eisend zijn... om ook maar te vinden dat je daar recht op hebt... dat iemand anders je daar maar bij moet helpen. Dat, dat vind ik een... Uh... Nee, dus, ik bedoel... Ik, nou ja, ik ben het ik, gedeeltelijk ik, met je eens. Maar ja, nou ja, ik heb er dan zelf heel veel mee te maken gehad. Maar het is wel... Als je, als je uh, ik zeg dan heel mooi, suicide wilt plegen. Dan, ja, dat is wel lastig. Want als je zover bent, dan zit je al psychisch in de knoop. Dus dan ben je ook niet in staat om dat heel... Uh, uh, uh, ja, uh, wel doordacht allemaal keurig te regelen tot in de puntjes. En dat geeft wel heel veel dramatische uh, omstandigheden vaak. Dus ja, dat begrijp maar... ik ook wel weer, dat verhaal. Ja, ja, nee, maar... We hebben het nu, tenminste ik, hebben het nu over mensen die uh, lichamelijk en geestelijk gezond zijn. En die vinden dat hun leven voltooid is. Een 70-plusser die, die uh, wel goed kan nadenken. Ja. En die niet psychisch in de war is en, en, en radeloos enzovoort. Ja, maar en, en, en zo iemand die, tenminste ik, ik ben nog niet in 60, maar ik heb er nu al over nagedacht. Ja, nee, maar dat is... En wat ik maar ja, dat, dat, is, maar dat is. is precies waar het nu over gaat, um, uh, uh, dat uh, uh, als je er zo wel, wel over na kunt denken, en verzin dan maar eens een manier... Ja. Want jij zegt, ik kan zelf wel een manier verzinnen... maar als je er niet zo wel over na kunt denken... Dan, dan ga je toch rare manieren bedenken die andere mensen weer... dat zie je van mensen die voor de trein springen... en daarmee bijvoorbeeld conducteurs uh, een, een trauma voor de rest van hun leven... of machinisten een trauma voor de rest van hun leven bezorgen. Ja, nee, dat moet je niet doen. <laughs> nee, maar goed, maar het is, het is allemaal zo makkelijk om te zeggen... nee, maar je moet het even zo en zo en zo doen. Maar zo werkt het natuurlijk niet als je in zo'n situatie je zit. Wel. Hmm. Goed. Nou, dan wel, en er ja. zijn ook wel mensen die dat... Uh die dat allemaal keurig netjes zelf uh, doen. En ik bedoel, die, die ene mevrouw die had ook al veertig jaar een autonergieverklaring. Dus yeah. ik bedoel, je hebt zoveel tijd om erover na te denken. Ja, om erover na te denken, maar regel het en, maar eens als het zover is. En om met andere mensen over te praten als je zelf niet uh, op een goed idee komt. Ja. Of zij misschien een goed idee hebben, iets anders dan voor de trein enzovoort. Mm. Ja, dat is toch echt wel mogelijk, hoor. Maar uh, ik, ik wou nog even die chirurg die alles ja. kon behalve hechten. Ja. Dat bestaat niet. Waarom niet? Nou, uh, als je zo eens uh, in het menselijk lichaam uh, rondploetert... Uh, met uh, allerlei mesjes en schaadjes en toestanden... nou, als je, als je dat goed kunt, dan kun je ook hechten. Oké. Okay. Want dat is veel makkelijker. Maar uh, hij bedoelde dus ook eigenlijk... stel nu dat je één onderdeel maar niet onder de knie kunt krijgen. Want verder vindt hij... het dat wat? Nou, uh, uh, bijvoorbeeld het wil maar niet lukken om, uh, om precies goed te onthouden waar welke aderen lopen. <laughs> Roep maar wat. Maar is, is dat je, dat je zakt op, steeds nee, nee, maar zakt nee, nee, op dat... één onderdeel. Nee, dat, dat kan niet. Oh. <laughs> Want dat valt nee. allemaal onder de capaciteiten van een chirurg. Ja. Dus een goede die chirurg die... kan dat allemaal. Ja. Die aderen, die lopen in elk lichaam ook net een beetje anders. En, en hoe ouder uh, dat uh, die mens is, die daar op de tafel ligt, die heeft al van alles niet meer. Ik, ik heb ook al, al niet meer alles. Oh? Dus hij, hij, hij snijdt dat lichaam open en dan moet je toch kijken van, god, hey, ik mis dit, zou dat weg zijn. Nou, dat heeft hij waarschijnlijk wel, wel in een rapport staan, dat uh, <laughs> dat, uh, dat onderdeel ontbreekt. Maar ik bedoel maar, ik bedoel dat elk lichaam... Als je handig bent in dat menselijk lichaam, dan kun je ook hechten. Ja, Michiel die zegt op de chat: het is net zoiets als een vrachtwagenchauffeur die dan niet achteruit kan rijden. Precies. Ja, dat is wel mooi gezegd. Hé, hey, wat fijn dat ja. zo op het einde van het programma die vraag helemaal uit het begin van het programma nog even te sprake komt. Um, Ria, ik ga nog even door. Ik roep nog één keer heel hard op de radio. Wie weet hoe lang batterijtjes voor je horloge meegaan? En uh, lukt dat een jaar of tien? Ja, andere batterijtjes mag ook hoor, van die staafbatterijtjes. Ja, hoe lang gaan batterijen mee? 0800-1121, ja. kijken of we dat nog beantwoord kunnen krijgen binnen twee okay. minuten. Dankjewel, Ria. Jo, doeg. Doeg. Gerrit. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik heb een, uh, een, een antwoord op, uh, op die euthanasie. Ja. Ik heb het zelf meegemaakt. Dat klinkt heel raar, maar ik denk dat je het ja. niet zelf hebt meegemaakt. Nou, ik, ben al, ik ben al 30 jaar alleen. Ja. Want mijn vrouw die had uh, atrofie, dat is spierziekte. Ja. En op een gegeven moment was ze uh, helemaal verlamd. En uh, toen vroeg ze elke keer aan die huisarts van ik wil, ik wil uh, euthanasie hebben. Ja. En, maar hij was christelijk uh, uh, ja. en hij wou dat niet. En op een gegeven moment, uh, toen, toen had ik hem weer moeten roepen. Want ze was helemaal bijna aan het einde, want ze had gelukt meer en ze was, ze was helemaal verlamd. Mm -hmm. En toen kwam die huisarts en toen, hebben, en toen zegt ze tegen die huisarts, ik kun me geen spuitje geven dat ik dood uh, wil. Ach. Nou, toen zei hij tegen, tegen haar van, ja maar dat kan ik niet, want uh, ik, ik ben gelovig, maar ik zal je wel een, een, een spuitje geven voor kalmeren. Ja. Yeah. Nou, uh, ik ben dus allebei geweest, dus ik, ik, ik kan hierover gewoon over meepraten. Ja. En op een gegeven moment, uh, toen kreeg zij uh, een spuitje van die, van die dochter ja. en daar is ze niet meer uitgekomen. Nee, ja, maar dat is ook vaak wel een manier, hè? bijvoorbeeld uh, een flinke oh, ja, dosis morfine. Ja. Maar dat kan een manier zijn gewoon, ja. een hele eenvoudige manier. Maar goed, maar die, maar die, maar die morfine krijg je niet als je, uh, als je lichamelijk gezond bent, maar geestelijk in de war. Nou ja, dat ligt aan die dokter. Nou, nee hoor. Dat, dat, nou, jawel, is het niet jawel. Te... Ik heb daarna heb ik met hem, ge... hem staan te praten. Ja. Daarna, ja. Na, na een paar jaar later. Toen ja. zei hij tegen mij, uh, op deze manier gebeurt het vaker. Oké. Okay. Dat nou, je nou, gewoon, dat je ja. gewoon een, een, een, een spuitje geeft. Om rust tot rust te komen. En je komt er niet meer uit. Nee. En ik, ik kan niet zeggen dat het dan euthanasie is. Want dat, dat wil ik de dochter niet aandoen nu. Nee, dat hoeft Maar dat ik zeg niet. het wel. Dankjewel Gerrit. Dankjewel voor je verhaal. Ja, ik begrijp het. Dat is, uh, ik, nou... zit, ik zit er al dertig jaar mee. Ja. Nee. En ik heb het zelf meegemaakt. Ik en, denk. En, en dat, dat is uh, verlost uit, hun, uit haar lijden. Ja. Maar het was verschrikkelijk. Als iemand al, te, al tien jaar te land is, helemaal. Dankjewel, Gerrit. En ik wens je heel veel sterkte. Um, nog heel even snel naar Jan. Hey Astrid, goedemorgen. Goedemorgen. Jij weet het van de batterijen, of niet? Ja, ik denk, zal ik op de valreep nog even die batterijen oplossen. Hoe lang gaan ze mee? Nou, dat staat er onderop. Of aan de zijkant. Dat, is gewoon dat staat gewoon een houdbaarheidsdatum op, eerlijk waar. En voor die mevrouw met een horloge adviseer ik om naar een winkel te gaan waar ze één batterij gewoon kan kopen. Maar die grootverpakkingen zijn vaak bedoeld voor, voor afstandsbedieningen van auto's, autosleutels en zo. Oh, ja, dat moet je ook eigenlijk niet doen. Maar ja, die kostte maar 98 cent per 7 of zo, las ik net. Dus dat begrijp ik dan ook wel weer. Maar hoe lang gaat zo'n gemiddelde batterij dan mee, Jan? Nou, dat zit een. Ik denk, dat zit een beetje verschillende in de kwaliteit. Natuurlijk, merkbatterijen en je hebt natuurlijk B-merken. Ja. Maar uh, onderop de batterijen op de, batterij, op de, de, de Engelse staaf en, en de penlijn. Ja, en ja, ja, maar ongeveer. Ongeveer een, een, een jaar of twee zijn ze goed. Oké. Okay. Dankjewel, Jan. Graag gedaan het... <laughs> Hoi. Oh, okay. Komt deze jongen dan in plaats van de gulden was de opgave van de crypto en de oplossing moest uit zes letters bestaan en ik was vergeten aan te tekenen. Oh, eventjes nog te melden dat de i één letter is. Dat, dat, uh, nu gaat er heel veel mensen een licht op denk ik. Adiel, Adiel. Ben je er nog? Uh, het antwoord is Florijn, als ik het goed heb. Het antwoord, je hebt inderdaad het antwoord goed als jij Florijn zegt. Want deze jongen, dat is natuurlijk een jongensnaam, Florijn. Ja. En Florijn is een, uh, een andere, andere titel voor de gulden. Ja. Maar je wist dat de I één letter was, hè? Ja, daar gokte ik maar op, hè? Nou, Dan heb je goed gegokt. Je krijgt een ja. prijs in de bus, deal Dank je wel voor het meespelen. En daarmee is Nachtzuster aan een einde gekomen deze nacht. Tot volgende week.